The only way to do it is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 Om een idee te krijgen hoe het klinkt wanneer jij iets in het Grieks voorleest, heb je het onze vader in het Grieks voorgelezen, in je werkkamer, en dat hebben we opgenomen. Dan gaan we nu even naar luisteren. Pater Hermon, hoentois uranois. Hagiasteto to onoma su. Eltato hebasileia su. Geneteto to telema su. Hoos en uranoi kai epigas. Ton arton Hermon, ton epiusion dos hemin semeron.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 Allemaal eigen teksten. Hoe, hoe bereid je dat voor? Zondagse Breekrecht in, in, in protestantse kerken, het uh, ja, een centraal hè, onderdeel van, van de zondagmorgendienst, het gaat altijd over een, een, een bijbeltekst of een bijbelgedeelte. Dus je begint bij tekst uit uh, de, de bijbel die je vrij kiest of volgens een rooster kiest of afstemt op uh, de feestdagen van het kerkelijk jaar. Het wordt rond Pasen of rond Kerst heb je verschillende thema's. En die uh, lees ik uh, allereerst in de, in, in de grondtalen, in het, uh, het Hebreeuws of in het uh, Grieks. Vragen van gemeenteleden, ga je daar naartoe? Ja, ik bezoek uh, wekelijks wel een aantal gemeenteleden. Dat is een uh, zo ander belangrijk stuk van, van mijn werk. Allereerst mensen in, in moeilijke situaties, bijvoorbeeld in een, in een ziekenhuisopname, zieken, ernstig zieken, stervenden, mensen die pas afscheid hebben genomen van uh, een geliefde.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 Dat is niet eens een elektrische. Heb je daarop gewerkt? Ik heb hem nog gebruikt in mijn, mijn schooltijd. Maar hij staat hier omdat het de typemachine was van mijn vader. En, uh, het is toch dus een, een vooroorlogse typemachine. Maar mijn vader heeft die uh, gebruikt. Die uh, deed thuis als uh, bijverdienste vertaalwerk. En uh, die zag ik vaak achter de typemachine zitten. En, dat is voor mij zoiets vertrouwd. En ik heb hem zelf nog jaren gebruikt tot de letters echt versleten waren. Dat kan nog altijd hierop staan. Dankjewel. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. En ik heb nu ook een andere zaakverwijs gezien en gehoord dan anders. Dat vond ik heel fijn. Dankjewel. En lieve luisteraars, dat was het interview van. Mario met Sjaak, waarbij Rob de techniek deed. Nou Rob, een leuk, uh, leuk interview. Ja, leuk hè? Dus, uh, ja. Ja, het interview duurde oorspronkelijk wel ietsje langer, dus we hebben, het, we hebben ons even beperkt tot een paar uh, leuke, leuke dingetjes uh, eruit. Maar uh, het, uh, het is erg leuk geworden, ja. vinden we zelf. Goeie, ja. goeie vragen, Mario. Dank je wel. Prima.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 omdat uh, alle workshops eigenlijk leiden tot die persoonlijke ontwikkeling, goed beschouwd hè? als ik een meditatieworkshop of als ik een uh, meditatie-workshop geef op het strand... dan gaat het ook weer over die verdieping en over die persoonlijke ontwikkeling. En in, in feite zeg jij dat dat de christelijke traditie of de christelijke kerk dat ook in zich heeft, hè? die persoonlijke ontwikkeling. Ja. Klopt dat? Ja, die draagvlakken ja. zijn er ook. Alleen heeft, heeft, heeft de christelijke kerk daar natuurlijk een eigen visie op. In die ja. zin dat je ontwikkelt niets, uh, zeg maar het, het, het, het goddelijke in jezelf, maar je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 Lord I know that you love dat was alweer de uitzending. Sjaak, heel erg bedankt dat je hier aanwezig was. Je gaat zo nog even een gedicht voorlezen, maar dat ja. komt zo. Heel erg bedankt, vond het ontzettend leuk dat je hier was. Dat was wederzijds. En als ik zo'n ja. prima, lekker gevoel heb, dan zou ik zeggen... Joh, je bent ook volgend jaar weer van harte welkom. Dan kun je eens kijken hoe het dan is als je, dat, als je daar zin hebt. Ja, leuk, ben je elf jaar bij ons, hoop ik.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 De keus van, van deze fragmenten zijn... De Dag Hammerskund was een Zweedse diplomaat. Hij is uh, secretaris-generaal geweest van de Verenigde Naties. en Na zijn dood werden er fragmenten, een soort dagboekfragmenten uh, gevonden... waaruit bleek dat hij zijn leven lang heel intensief met mystiek bezig geweest is. Hij was uh, zelf ook bergbeklimmer. En dat is wat mij ook al aansprak. Een soort combinatie van sportieve inspanning en geestelijke diepgang. Zoals nou. ik dan joggend door de duinen loop